Jobboot met het NOS-journaal. De Franse premier Manuel Valls doet volgend jaar mee aan de presidentsverkiezingen. Nu president Hollande afziet van deelname aan de verkiezingen... neemt de socialist Valls het op tegen de conservatief Fillon... en Marie Le Pen van het Front National. Vanwege zijn gooi naar het presidentschap neemt Valls morgen ontslag als premier. Wie hem opvolgt is nog niet duidelijk.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 Twaalf Iraanse fotomodellen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 1 tot 6 jaar. Ze moeten de cel in omdat ze tijdens hun werk te westers gekleed waren. Als ze hun straf hebben uitgezeten, mogen ze twee jaar lang niet in de mode werken en niet naar het buitenland reizen. De Iraanse regering is al langer bezig met een campagne tegen modereclame en fotomodellen op internet. In Terapel wordt cameratoezicht ingevoerd om het gevoel van onveiligheid bij bewoners en bedrijven weg te nemen. Het Groningse dorp kampt met overlast van asielzoekers. Er komen camera's in het winkelgebied en aan de rand van het dorp. Volgens de gemeente gaat het om een kleine groep asielzoekers die overlast geeft. Ze zouden zich schuldig maken aan diefstallen en zakkenrollen. De asielzoekers komen uit veilige landen zoals Marokko en Georgië en hebben geen recht op asiel in Nederland, maar zolang hun procedure loopt, mogen ze hier wel blijven. Burgemeester Hoekema van Wassenaar stapt half januari op. Volgens Omroep West is er sprake van een vertrouwensbreuk tussen de burgemeester en de gemeenteraad. Wat de precieze reden van die breuk is, is niet duidelijk. In de verklaring zeggen gemeenteraad en burgemeester dat er onvoldoende basis is voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Het gaat opnieuw flink vriezen. De minima liggen tussen min 2 en min 8. Hier en daar mist. Morgen zonnig, temperaturen tussen 0 en 5 graden. Vanaf woensdag meer bewolking en zachter. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. de zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Gone. In a dream, Smoking mirrors keep us waiting on a miracle.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 say Can I see?